Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten moeten aan de bak. Er zijn heel snel opvangplekken voor asielzoekers nodig. Volgens de demissionair staatssecretaris gaat het morgen al om 450 plekken. Maandag komen er nog eens 750 bij. De nood is hoog omdat het centrum in Ter Apel weer helemaal vol zit. Vorig jaar moesten mensen er buiten slapen omdat er binnen geen plek was. Als er nu niet snel iets wordt geregeld, krijgen asielzoekers een plek in een hotel... Het OMA-ministerie heeft zelfstraffen tot zeven jaar geëist... in de vergisontvoeringszaak in Krukjes in Noord-Holland. Acht verdachten stonden vandaag voor de rechter. Twee jaar geleden ontvoerde zij een man. Hij werd in een bestelbus geduwd, vastgetaped en mishandeld. De dachten dat hij cocaïne had gestolen... maar later bleek dat de man er niks mee te maken had. De BCC is nu echt failliet. Dat zat er al aan te komen. Het bedrijf had al een hele tijd last van geldproblemen. Gisteren vroegen ze een faillissement aan. Dat heeft de rechter nu officieel gemaakt. Klanten stonden deze week al voor een dichte deur. Nou ja, dan uh, zit ik met een bon van 75 euro die door mijn stort gedaan is. Om het op het Amsterdamse te zeggen. Ik wou een stilstofstuiger kopen. Maar dat gaat vandaag niet lukken nee, hier. Ik, niet. ik heb pas nog gebeld toen zei ze ja, je kan komen. Ja. Dus het gaat uh, niet lukken, nee. En Ed Sheeran is nu helemaal af van de rechtszaak rondom plagiaat. Nabestaanden van de schrijver van Let's Get It On... zeiden dat Ed's nummer, Thinking Out Loud, daar een kopie van was. Ze eiste 100 miljoen dollar schadevergoeding. In een Amerikaans interview liet Ed Sheeran op zijn gitaar horen... wat hij ook in de rechtszaal had gespeeld voor de rechter. So Mijn eerste is... Um, en 101 songs. Ofwel, als je akkoordenschema's gaat claimen, kan niemand meer nummers schrijven, zei hij. De rechter gaf eerder Ed Sheeran al gelijk, er zou een hoge beroep komen, maar die gaat niet door.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 House. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Het is herfst, uh, zie ik als ik naar buiten kijk. Hè. Ja, hè? Jammer, hè? Ja. ja, ach, en alles komt een eind. Maar het komt ook weer terug, dat scheelt. Ja, dan moeten we wel weer even onze adem binnenhouden, denk ik. Hè? Dat valt wel mee. Een wow, halfjaartje. Half jaar. Ja, dus wat is dat nou helemaal? Een half jaar in mijn bed liggen, heerlijk. Ja, jij gaat toch binnenkort weer met vakantie. Oh ja, lekker. Ja. Ik heb je de data doorgegeven. Hè? Je hebt me de data doorgegeven. Ja, ja daar komt er eentje bij. Er <laughs> komt er nog eentje bij. <laughs> 29 september ga ik naar mijn kleinzoon in, uh, in Wisp. Wisp. Wisp. Oké. Okay. Is wat? Ja, ja ook, dat uh, doet gewoon, maar ja, da En daarna helemaal ga ik weer een muzikant interviewen, dus uh, ook weer voor de radio. Ja. Ja, ja, ja. Ik zat wel te denken aan, uh, als we nou samen gaan met Haarlem, ja, kijk we misschien andere tijden of geen tijden. Ja, ik heb gaan, geen idee. We gaan denk ik ook niet naar Haarlem om daar in de studio een programma te maken. Nee, nee, nee, nee. Dat is een beetje te ja, ver, hè? Dat, uh, ja. ja. Vind ik vind heel veel dingen leuk en aardig, maar dat ga ik niet doen. Haarlem is een leuke stad, hoor. Ah, dat is het een leuke stad, ja. Maar om elke keer uh, heen en weer te fietsen. Nee, vind je nou ook wel weer een ding. fietsen. Ja. Misschien krijgen we van uh, overheidswegen een auto verstrekt. Hè? Van de subsidie? Ja, 250.000 euro is toch een hoop geld. Hè? Ja, oké. Okay, een leuke Ik kan ook uh, auto verkopen. Van Elon Musk, aan ah, Tesla. Ja, een Tesla, kopen. Ja. Oh, Tesla. Ja, heet Tesla, ja. Ik kon niet op Tesla komen. <laughs> Elon Musk wel, ja. <laughs> Hoe heet die auto ook alweer? <laughs> Hoe heet die Engert? <laughs> Wat gaan we vandaag ja. doen? Wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben allemaal uh, nieuwsdingetjes ja. en um, nou, voor de rest, wat, wat had jij voor muziek? Uh, nog steeds uh, muziek uh, die mij de afgelopen week is binnengeschoten, hè, die je dan mee huh? gaat neuren of mee gaat zingen. Dus uh, dat gaan we straks ook weer doen en dan zetten we een microfoon uit en dan gaan wij weer meezingen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat En moet. het leuke is, als ik zo in het krantje lees... dat is allemaal nieuws die wij vorige week al als primeur hadden. Ja, hè? Dat je hem zet te koop is, geen vuurwerk meer, meer en zo. Dus, uh, wij lopen dus voor op het nieuws. Goed, hè? Erg goed. Ja. Het, wel ja. het, het goed. zijn ook wel kanjers, ook. We zijn ook wel nou, het, het is, je, Je hebt goed en je hebt ons. Ja. <laughs> je hebt goed en je hebt... Ons. <laughs> ja, we moeten de tijd even yes. praten, want Roy is er natuurlijk niet. Nee, ik weet Roy, niet waar waar Roy waar ben is. je? Hup. Roy. Roy. Nou, dan gaan we nou, even maar... Uh, ik heb ik... wel nieuws van uh, Play It Loud natuurlijk, dat kan ik uh, doen. Nee, we gaan eerst een plaatje draaien. Eerst een plaatje draaien. En dragen. dan natuurlijk zijn uh, Jingle. Ja. Huh? Ja, het moet niet gekker worden hier, hoor. Nee, huh? nee, we houden ons wel aan het concept. Ja, dat vind ik ook, ja. Ik weet ja, 23, 23 ja. Oké, okay, het eerste wat ik uh, aan moest denken was Gravy Appleton met Go Back. Ik weet niet waarom dat kwam, maar ik vond het wel een leuk nummer. Hier komt Gravy Appleton met Go Back. specialist nog met een uh, samenvatting of een uh, toelichting op Prinsjesdag? Uh, ik heb geen idee. Ik zal het dan eens vragen. Ik uh, verbind me straks door met specialist. Ja, graag. Ja. Ik wil het even over Prinsjesdag. Een, een korte samenvatting. Hè? Wil je een korte samenvatting? Ja, hoeveel ja. ik nou rijker word. Hè? Hoeveel jij nou rijker wordt. Ja, hoeveel ik meer kan besteden. Ik heb gehoord dat uh, benzine niet omhoog gaat. Nee. Ik rijd niet zoveel, dus dat maakt niet uit. Ik rook niet. gaat ook omhoog. Ik, uh, oh, daar wil ik het nog even met je over hebben. Oh. Ik wil uh, in oktober stoppen. Stoptober wil ik meedoen. Oh, ja, dus als okay. er luisteraars zijn die ook mee willen doen... Uh, jullie zijn van harte welkom om je bevindingen te delen. En misschien kunnen we elkaar motiveren. Oh ja, maar ligt het eens toe wat het is? Uh, Stoptober is uh, in oktober dat je gaat stoppen met roken... Ik uh, ben drie jaar gestopt geweest en ik ben vorig jaar november ben ik, uh, had ik een off-day. In ieder geval een dag dat echt alles tegen zat. En uh, toen ben ik ben, ben naar Albert Heijn gegaan en heb ik een pakje sigaretten En sindsdien ben je weer verslaafd? En sindsdien ben ik oh. weer de lul. Ja. Ja, bij je heb je niks, want ik snap niet wat er, wat er, wat er lekker is aan roken. Je heb hebt nooit gerookt? gerookt? Nooit, nee. Nee? Nee, nee nooit. Oké. Okay. Helemaal nooit. Ja, ik wel, ja. ja. ja En daar wil je nou weer vanaf, nou, dat kan me iets bevoorstellen. Hè? Ja, dus ik, uh, ik ga weer proberen te stoppen in oktober. Oh, heel goed. Nou, dat is mooi. Yes. Heb je toch ook uh, dat man hun uh, snor laten staan in oktober? Of is dat het ook? Nee, dat is een andere maand en dat is tegen prostaatkanker. Dat, oh, is, dat okay. is iets heel anders. <laughs> dat ik je wel kan wel. een hoop krijgen van uh, roken, maar uh, <laughs> ja. prostaatkanker... Denk ik niet dat ik daar voor op ga? Nee, nou, niet. nee, nee, nee, nee. Je hebt andere vooruitzichten. Dus, ik He? heb andere vooruitzichten. Ja, maar ik had ook echt zoiets van: je, ik wil helemaal niet oud worden. Het, oud zijn, worden is niet leuk. Het is echt geen. Je moet het gewoon niet doen. Maar ja. Ja, moet je dan gaan roken? Okay. Ja, nou ja, in ieder geval helpt leker, het dat wel. wel lekker, ja. En je hebt plezier. En je leeft korter. Nou, met roken. Ja. Ja? Wat, wat wil je nog meer toch? Ja, een beetje plezier in je leven. Nou, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt, ja? Ja. Soms wordt het wel eens moeilijk om uit je bed te stappen. Hè? Huh? Daarom? Ja. Oh, dat is het nou. leuk? Die zal ik voor de volgende keer doen. Uh, wat? Ik heb geen zin om op te staan. Ja. ja. Het wordt over twee weken mijn uh, lied. Ik heb geen zin om op te staan. Ik, ik, ik ga me hier wel even zitten. grote, blote voeten. Voeten op, op het, het taak, koude mezelf. zuil. Ik heb geen zin. Zien. Boom, boom, om op, op te staan. staan. En dan iets met zijn baas. <laughs> ja, ik weet het ook niet meer helemaal. Ik zoek hem op voor okay. je. Nou, Dan ga ik even onderwijl Cream draaien met Anyone for Tennis. Mm -hmm. Ik dacht vroeger altijd Anyone for Tennis. Hier, maar het is tennis. Ik kan me niet voorstellen dat het over tennis zingen. De ja. tekst is Anyone for Tennis. En daarna Leonard Quinn: Dance Me to the End of Love. Ah, zo mooi. Daar komen ze. I Upon a time in the valley of the tears The auctioneer is bidding for a box of fading ears And the elephants are dancing on the graves of squealing mice Anyone for tennis, wouldn't that be nice? While the beggars stain the pavements with fluorescent Christmas cheer And the Bentley driving guru is putting up his price Anyone for tennis, wouldn't that be nice? Tennis Wouldn't that be nice ik heb toch even opgezocht wat het uh, is Anyone for Tennis het is door uh, ja. de Queen. het is eigenlijk een uh, surrealistisch en uh, satirisch uh, nummer wat op verschillende thema's uh, slaat hè. Hmm. het gaat bijvoorbeeld over, over sociale normen en uh, tegenstellingen en dat komt vooral met boven in het zin wat steeds herhaald wordt, anyone for tennis wouldn't that be nice He, dat is een beetje sarcastisch. Ja. ja. Uh, zinnetje. En uh, eigenlijk, uh, wat slaat dan op de absurditeit van uh, ja, het, uh, ontsnappen aan de realiteit. Door middel van triviale activiteiten zoals playing tennis. Ja. Yeah. Ah, Oké. Okay. Dus dat je in plaats van tennis. Uh, uh, in plaats van de meer uh, belangrijke issues. Ja, maar tennis. En iemand voor tennis. Ja. Yeah. Nou, zit wat ja. in. Ja. Wow. ja, Nou, weer wat geleerd. Absoluut. Het is een beetje uh, ja, een beetje, uh, rare tekst allemaal. The elephant's dancing on the graves of squealing mice. <laughs> <laughs> Dat is erg mooi inderdaad. Ik kan hem wel even naar uh, de ja, tekst een beetje voorlezen. He? Oh, ga je de tekst voorlezen? Okay. Ja. De mensen moeten toch wat opsteken. Ja, ja het is een ja. programma. Hè? Twice upon a time in the valley of tear... De auctioneer is bidding for a box of failing years. Mooi, hè? Ach. And elephants are dancing on the graves of squealing mice. <laughs> anyone for tennis, wouldn't that be nice? Ja, inderdaad, ja. Dus heel veel uh, uh, onrecht en, en uh, verdriet. En dan anyone for tennis, ja? Yeah. Dat nee. lijkt me wel voldoende, hè? Huh? Ja, ja, ik vind Luister het... Luister uh, toch niemand, uh, dus, ja. Ach, wat maakt het uit, toch? <laughs> Ik wil uh, Play It Loud uh, advertentie, een uh, jingle. Ja, daar ben ik helemaal niet klaar voor. Maar oké, okay, jij vraagt, en wij draaien. Ben ik ben niet klaar. Hier voor. komt hij. Elke week, vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar, ga ik met Play It Loud. Wetende specialist met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek.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 Ja? No. Aankomende maandag, 25 september, zal Marcel zijn nieuwe sidekick, Ben van Rode, het presenteerstokje weer overnemen. Voor zijn eigen programma van Play It Loud, Underground. Ik, uh, in uh, zijn alweer tweede uitzending zal het een heerlijke selectie, duistere en extreme depth en black metal gaan draaien. Speciaal voor de liefhebbers van deze harde stijl van metal. Tijdens de nummer hoor je feitjes en weetjes van hem over de bands en hun muziek. Uiteraard zal de wekelijkse metalnieuws en de concertagenda weer worden gedeeld door Marcel. Luister dus 25 september van 9 tot 11... naar de speciale uitzending van Play It Loud... door Ben van Rode en Marcel van Kuik. Uiteraard, we luisteren op ZFM Zandvoort. Nou, mooi. Ja, luisteren. Ja. Dus... dus uh, Neemt de sidekick het nou over? Is Marcel erbij of niet? Marcel is er wel bij, denk ja. ik. Wat ik Maar hij doet op de techniek maak. of zo. Of wat. Maar ja, wie, ja. Uh, hij is gespecialiseerd in de underground metal. Heb je dat ook en al? Dat, uh, <laughs> ja. Ik, ik zag laatst een tweet van Marcel op Facebook... en daar had hij eigenlijk wel gelijk in. Waarom wordt er in Zandvoort helemaal geen live bands... met metal of rock of iets van die aard gespeeld? Zal er wel? Nee. Oh, in, in plaats van dat Amsterdamse gemelaire? Ja, nou ja, ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat er minder mensen zijn voor hard rock dan voor het Amsterdamse Ja, maar je, goed, je hebt, je hebt toch een breed publiek. En vroeger hadden we hier een rockcafé. En dat is er ook helemaal niet meer. Ja, waar dan? Volgens mij in de Haltestraat zat hij. Ja, ja. nou, je moet meegaan met je tijd en uh, ja, sorry, hard metal is uit. Sorry, Marcel. Nou ja, zeg. Het is best uit als wij zeggen uit. Ja. <laughs> Zal Sorry. ik het gaan draaien? Het? het? Sorry? Zal ik het gaan draaien? Nee, dat doen we straks. Oh. Want we moeten toch wel een pastelijk liedje na uh, Marcel het louder. Dus je mag kiezen de White Stripe, Seven Nation Army, of uh, Silence is Golden van de Tremelos. Oeh. Dat is wel Die is mooi, die is ja. mooi. Ja, ja, die, die past er niet zo maar. bij, hè? Nee, die past er niet bij, maar goed, maakt het uit. <laughs> Marcel vergeeft ons... Marcel is toch hard aan het werk, die heeft, uh, heeft geen die tijd. Die kan niet luisteren. <laughs> Oké, okay, nou op jouw verzoek en uh, Marcel's verzoek. The Tremolos <laughs> met Silence is Golden. Ik begrijp dat uh, Marcel dit geen mooi nummer vindt. Marcel heeft gereageerd. en uh, Ik had liever de White Stripes gehoord, zegt hij. Ja, dat kan ons nog. En, Mar en uh, metal is hartstikke in, hoor. Foei, hey. <laughs> Pim. Foei, Pim. Foei. Marcel, sorry. Ja. Geen Seven White uh, Armies voor jou. Mag ik hem slaan, Marcel? <laughs> ah... <laughs> I'm gonna was gaan we verder ah. met? Ja, vieser ik. Maar bedankt voor je verzoekje Marcel. It's aan weg bij de knoppen <laughs> ja. Oké, okay, ah. ik uh, Every single one's got a story to tell. Er komen toch wel veel uh, telefoontjes binnen dat ik inderdaad geen gelijk heb. Dat. dat de metal nog toch in is. toch wel in is, inderdaad. Ja, ja. Ja. Er zijn blijkbaar toch wel veel. Uh, ja. metal-liefhebbers. Dus sorry, Marcel, je hebt helemaal gelijk. Dus iedereen luistert. maandagavond Vond. van 9 tot 11. Ja. kunnen je genieten van twee uur. Oh. metal. Metal, heb je. Underground metal. Dus ja, komen deze maandag, keer, hè? ja. ja. Nou, toch schoon je weer heel wat anders. Leonard Quinn met Dance Me To The End Of Love. Ah, zo'n mooi nummer. Ja, het blijft een mooi nummer. Hè? Ja, goed, uh, al die nummers van hem. Welk nummer je ook neemt. Ja? Nou, ah, nee, ik vind, nee, die man zal... heeft zo'n warme... Ja, ja zeker. Ja. Mooie stem. Ik heb een uh, berichtje over uh, de uh, Megaloop van Red Bull. Oh ja, was leuk. Ik heb gekeken. Nou, dat is ongelooflijk. Sorry, ga je gang. Ik moet je eventjes mijn dingetje aanzetten... en dan kan hij uh, voorgelezen worden. Oh ja. Dan hoef ik niet te lezen. Dat deed jij vorige keer ook, en dat was best wel heel makkelijk, hier ook. Gaat uw gang. Ja, kom op. Doe het dan. Eindelijk was er doe genoeg het, wind het. voor de Red Bull Megaloop. De beste kitesurfers ter wereld gaven dinsdagmiddag een show weg op de Noordzee in Zandvoort. Vier jaar lang is er gewacht tot de vijfde editie van Red Bull Megaloop kon plaatsvinden, en op dinsdag 19 september was het zover. 32 uur van tevoren, werd een definitief groen licht gegeven voor de wedstrijd. Met windkracht 8 gingen 16 nationale en internationale kitesurfers het water op om zo hoog en extreem mogelijk een megaloop uit te voeren, een trick uit het kitesurfen. De megaloop is een van de moeilijkste en meest extreme tricks in het kiteboarden en wordt uitgevoerd in extreme weersomstandigheden. Kitesurfers zetten af op een golf en springen minimaal 15 meter hoog, om vervolgens de kite 360 graden rond te sturen. Dit zorgt voor een spectaculair beeld voor de toeschouwer. In heats van vier man strijden de kaiters tegen elkaar voor een plek in de volgende ronde. Een vijfkoppige jury beoordeelt de megaloop op extremiteit en stijl. De wedstrijd was live te zien bij watersportcentrum Viespot. De laatste kampioen, de Zuid-Afrikaan Ross Dillenplayer, was al vroeg uitgeschakeld. Vier kitesurfers, onder wie de Nederlander Kohan van Dijk, zorgden voor een spectaculaire finale voor de toeschouwers, waarbij hoogtes van meer dan 20 meter werden gehaald. De jonge kitesurfer Andrea Principi, 18, uit Italië won de uiteindelijk de wedstrijd. De condities waren absoluut perfect. Mijn adrenaline was hoog. Dat ik hier gewonnen heb, daar heb ik geen woorden voor, zei de Italiaan na afloop van de prijsuitreiking. Ja, mooi toch? Ja. ja. ja. Er staan ook spectaculaire filmpjes op YouTube. Ervan. Ja? Ja, ja, ik heb gekeken. Het is ongelooflijk een... hoe ver in ja. Ja. Ja, knap, en hoe hoog ze sprongen. En Ik zag ook ze nemen een aanloopje door tegen een golf in te gaan. dan worden ze al omhoog gestuurd. Ja. Ja, en dan gaan ze nog veel verder, ja. Maar het was inderdaad een gigantische wind. He? Ja, dat was goed, ja, hè? He? Dat was mooi voor ze, ja. We luiden er na 32 uur wat voorkeurs door. Nou jongens, we gaan naar Zandvoort aan de zee kitesurven. Ja, ik, ik weet wonder. de ja. vorige keer, toen was er nog meer wind. Nog meer wind, ja. zo. Ja. ja. ja. Dus... Uh. Maar goed, ik ga even mijn, uh, mijn uitglijder helemaal recht trekken. Marcel, luister. Luistert Marcel. Um, vandaag in de Volkskrant is het album van de week Is ook een hardcore, een metal band. Alka Lloyd componeert het brute metal als klassieke muziek. Beter kan het bijna niet. Nou, ik verwacht dat jullie die luistervrouw gaan draaien. Um, er staat ook bij, we kunnen een stukje luisteren, kijken wat hij wat zegt. Ja, Clip hoor. Je. Clip, Clip hoosjes, ja. Hier gaan we luisteren. Ik wacht al een eentje van mannen. Ja, je begrijpt dat ze niet het hele uh, album kunnen draaien, met kleine stukjes. Dus vandaar dat je af en toe naar het uh, nieuwe nummer gaat. Ja. Maar de volkskant is het dus helemaal lyrisch ervan. De virtuositeit spat van het album Numen af. Met een complete progrock symfonie aan het eind. Nou, nou ongelooflijk hè? Mooi. Ja. De leden van de Duitse band Lloyd moeten worden gerekend tot de benaderste muzici uit de Metal Circuit. Zanger en gitarist Florian Magnus Meyer, alias Morian... ...bijvoorbeeld, heeft naast zijn, naast zijn loopbaan in extreme muziek... ...een rijke klassieke carrière. Zijn composities worden uitgevoerd in de grootste concertzalen. Hé, hey, kijk eens. Hij is dan ook nog een knap flamenco-gitarist... ...die cum laude afstudeerde aan het Rotterdamse conservatorium. Nou. De virtuositeit spat ook van het album Numen af. Dat kan natuurlijk een beetje bezwaarlijk zijn... En het fijne, compacte lied een beetje in de weg zitten. En soms duizelt het je ook als je gedurende uitgesponnen nummers in een stukje jazz, klassiek, gitaar of flamengo passeren. Maar toch weet Alcaloid je steeds mee te slepen in het muzikale Arthur, Simpelweg omdat het genot is de ingevingen van de heren te volgen. En de brute metal tracks te ontleden. Als ware klassieke, tot de laatste noot doorgecomponeerde muziekwerken. Oh, oh, Nou, nou dat kan... Uh, Kun je wel een hele, heel programma aan besteden, Marcel? En waar blijft je? Appje? Hij moet nog werken. Hij werkt, wel. hij kan niet luisteren. Nee, en hij is boos op je dus. Hij is boos ja. op me. <laughs> hij is boos op me, hè? Ja, hij is boos op me. Nee. <lacht> Heb je van, van Marcel? Heb ja. je van Marcel? Klonk goed. Zal de band zeker een keer draaien. Thanks for sharing. En nee, ik ben niet boos hoor. Het is je vergeven. Pim. Oh, gelukkig dank je wel. Zie je wel. Ik was toch, ja, toch al een slecht weekend gehad. Marcel, bedankt. En ik ga zeker <laughs> luisteren aanstaande maandagavond. Ja. Absoluut. We gaan door. Ja. See you. Ja, dit was ook zo'n nummer dat we het binnen schoten. Dat was met name vooral als intro, hè? Du -du, du du du du du du du du. David Bowie met The Man Who Sold the World. Straks gaan we ook nog uh, hetzelfde nummer, maar dan door Nirvana spelen. Hè? Okay. En jij hebt triest nieuws. Ja, ja. Roger Wittreker is dood. Uh, Roger Wittreker werd in Nairobi op uh, 22 maart 1936 geboren. Ja. En in Zuid-Frankrijk is hij op 13 september 2023 overleden. Dat dus, uh, oh, was, ja, ja. was een Britse zanger-songwriter... die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft gekocht. Wit -teken stond ook bekend om zijn fluittalenten die terug te vinden zijn in de volledig gefloten nummers... van Mexican Whistler en Irish Whistler. Oké. Okay. Dus, zal ik de Mexican wisser opzetten? Mexican, Mexican wisseler? Nou, probeer eens. Die ik komt... weet dat mijn vader vroeger een plaat van hem had. Ja? Ja. Ja, mooi toch. Ja. Met dat gefluit. Ja. Hier komt uh, Roger witteke met de, de wissel. The ship lies rigged and ready in the harbor tomorrow for all England, she says, Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies again, and I shall be aboard that ship tomorrow. Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dear More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dear More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war at late And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag array They're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 ja, dearly is the spoken word ja, toch een mooi nummer. Ja, toch? Ja. Maar wij gaan weer naar het nieuws en de reclame. En zoals normaal sluiten we af met... Uh, Yuko Vibes En dit came met flying Yuko Vibes